Yo, 9 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Het bureau kredietregistratie BKR moet transparanter worden. Dat heeft de nieuwe voorzitter Eifinger gezegd tegen de GPD-kranten. Volgens Eifinger moeten cliënten makkelijker hun eigen dossier kunnen inzien... en eventueel corrigeren. Nu is het voor cliënten moeilijk om inzage in een BKR-dossier te krijgen. Ze moeten een schriftelijk verzoek indienen en ervoor betalen...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 Welkom terug bij de Nieuwshow. Het is twee minuten over negen. Ik zal u vertellen wat we dit uur gaan doen. We hebben het onder andere over de oorlog in Syrië... die nu ook de buurlanden Libanon en Turkije bedreigt. We gaan we het hebben over een afslankmiddel dat in Australië is verboden... maar hier nog steeds verkrijgbaar is, ondanks de gezondheidsrisico's. We gaan het hebben over een glossy voor Soudaan. En ook nog de positieve inbreng van Cliny Clowns op een succesvolle reageerbuis. Goed, maar laten we beginnen met een van de belangrijkste dingen. Onderwijs. De eerste schaalverkleining in het Nederlandse onderwijs is nog nauwelijks een feit of de kritiek barst los. Het ministerie van Onderwijs heeft grote twijfels... over de levensvatbaarheid van de nieuwe scholen en wil een onderzoek. Vragen die bij de redding van het failliete Amarantus... waar ruim 30.000 leerlingen studeren niet aan bod zijn gekomen... moeten nu alsnog worden beantwoord. Slecht nieuws dus eigenlijk voor interimbestuurder Marcel Wintels... die eerder deze week nog onverdeeld opgetogen was... met de door hem ingevoerde opsplitsing, de herstart en de nieuwe kleinschaligheid. Goedemorgen meneer Wintels. Goedemorgen. Ja, dat viel u misschien wel rauw op uw dak, dat aangekondigde onderzoek. Nee, want er oh. is geen uh, aangekondigd onderzoek. Uh, ik weet niet waar u op doelt. Misschien een stukje in de krant eh, van vanmorgen. Eh, ja, van de, ja, ja, ja, ja, ja. in de Volkskrant stond dat. Ja, ja, dat heb ik gezien. Er ja. uh, is niet een aangekondigd onderzoek. Wat er uh, gebeurd is, we hebben Amarantus eerst financieel moeten redden. Vervolgens hebben we de oplossingsrichting gekozen van splitsen. En er was nog één vraagstuk waar we in die maanden niet aan toe kwamen. Splitsen zouden we per 1 augustus doen. En dat is kijken hoe doelmatig het aanbod is... wat in de verschillende regio's aan opleidingen... in het MBO hebben we het over, uh, wordt aangeboden. Kortom, u heeft zich wel geconcentreerd op het redden van het economische model... maar het inhoudelijke model, nee. dat was nog niet aan de orde nee, geweest? Nee, ook, ook zowel dus de, de kwaliteit... Als het financiële deel. Hebben we gezorgd dat er weer vertrouwen was bij partners als uh -huh. de minister, OCW. dus. Want die moeten het financieren. financieren, de Rabobank, het Waarborgfonds. Dat was één vraagstuk, wat overigens wat overal in het land speelt. Hoe voorkom je nou verkeerde concurrentie tussen ROC's? Uh, hoe kom je nou tot een goed opleidingaanbod, wat aansluit? op de wensen uit de arbeidsmarkt. Dat is een vraagstuk wat in de commissie Oudeman, daar heb ik ingezeten... al een jaar of twee geleden. Nee, gehad. maar oh, laten we, voordat even, ja. we te diep op ja. de materie gaan, even één stapje terug. Ja. Wat was uh, uiteindelijk het, het grote probleem? De zaak ging failliet, uh, er werd gewoon te veel geld uitgegeven, ja, te was, veel overheid. Wat was ja, het? Ja, er was eigenlijk een combinatie van problemen. Het was een, uh, een moloch geworden waar niemand zich uh, eigenlijk meer uh, goed thuis voelde... en de weg in wist. Dus we hebben het gesplitst op twee typen onderwijs, mbo en vo. En we hebben het gesplitst naar uh, logische uh, omgeving, mm -hmm. stad... Amersfoort, Utrecht, eh, Amsterdam, Almere. Het was een club die had met 30.000 ja. leerlingen te maken. Hè? Ja, ja, Dat hoeft nog niet een probleem te zijn... maar het was vooral heel ver verspreid over het land... en verschillende typen onderwijs. Dus we hebben het geprobeerd weer in logische brokstukken te verdelen. Ja. Dat was één. Twee, we hebben gezorgd dat het financieel weer een perspectief heeft. Dus we hebben enorm gesaneerd, met name in overheid... ondersteunende diensten, huisvesting, etc. Vervolgens speelt dan nog altijd de vraag... hoe kom je nou op de komende jaren op een aanbod... waardoor je niet ROC van Amsterdam... en het, het MBO van Amsterdam van uh, oud beide bijvoorbeeld sport aanbiedt, Of mm. beide... Neem, uh, Utrecht uh, vind ik een mooie regio. Utrecht-Amersfoort heeft ROC Midden-Nederland... heeft technische opleidingen... en oud heeft technische opleidingen. Ik heb bijvoorbeeld voorgesteld... misschien moet je die technische opleidingen samen opdoen. Techniek zijn lastige opleidingen. Veel investeringen. Mm. Dus wat we eigenlijk al hebben afgesproken voor de zomer... is niet zozeer een onderzoek... laten we op basis van... Uh, gesprekken na de zomer, kijken hoe we het opleidingenaanbod, ook in deze regio's, maar nogmaals, dat gebeurt landelijk, kunnen optimaliseren. Dat heet technisch macro-doelmatigheid. En daar oh. zei je de financiers, ja, uh, zei je daartegen, dat is een goed idee om het zo te doen? Zeker. Okay. Ja. Okay. Ja. De goed. minister ook. Dus we hebben in overleg met de minister, maar nogmaals, dit is mei, juni, juli, ja. hebben we dat gedaan. Dat staat in die zin alsof er een onderzoek nu aangekondigd is. Er is geen onderzoek aangekondigd. Ik heb zelf het initiatief genomen met de minister om te zorgen dat we na de opsplitsing, want dat was stap één, zorgen dat je überhaupt weer continu Tijd hebt en een bodem waar je op kunt bouwen, dat we de optimalisatie van het aanbod, dat we dat eigenlijk komend half jaar jaar met elkaar uh, gaan onderzoeken. Maar die, uh, de, de, ook die MBO-raad maakte zich ook zorgen hè, over die uh, zeer zwakke opleiding, en waar meer dan 2000 studenten in Utrecht en Amsterdam uh, studeren. Ja, ik denk, uh, dat heb ik de afgelopen maanden zelf ook gezegd. Uh, we hadden duizend in één problemen. We hebben er heel veel van opgelost. Maar in twee of drie maanden kun je, laten we zeggen, de inhoud van het onderwijs niet ineens naar top toveren. Nee. Maar nee. dat heeft weer niets te maken met de macro-doelmatigheid. Ja, dus... macro ja. Was... Nee, maar macro-doelmatigheid. Ja, ik echt vind denk, ook echt een mensen haken echt mensen maken voor boven het ontbijt ja, ja. bij maar het heeft te maken, dat snapt iedereen. Zorg nou dat twee verschillende ROC's niet dezelfde opleiding aanbieden in de stad. En zorg dat je... Want wel dat, een... is weg dat is gewoon simpelweg te doen. Dat is verkeerde concurrentie. Precies. Dan heb je de verkeerde marketingguldens. Oh, okay. Dus concurreer niet verkeerd. Maar kwam het dan dat daar vroeger geconcureerd werd? Ja, maar dat is eigenlijk in het hele onderwijs landelijk een van de grote vraagstukken. Hoe zorg je nou dat je weg blijft? Want daar zijn we volgens mij echt in vastgelopen. Bij een soort verregaande schaalvergroting vanuit het idee... als je monopolist bent dan uh, kun je het aanbod zelf dicteren en dan komt alles goed. Ja. Ik denk dat we de voorbeelden gezien hebben... Amarantus was één, dat het niet goed kwam. En tegelijkertijd kom je dus naar een kleinschaligheid. Dat is wat mensen willen, docenten willen en leerlingen... zonder dat die afzonderlijke scholen... de verkeerde concurrentie met elkaar aangaan. Maar dat, dat is grappig, want er is eindeloos hierover uh, gepraat. Hè? En die schaalvergroting in het ja. onderwijs, dat moest, dat moest, dat moest. Ja. Want daardoor ja. kon je efficiënter ja. de zaak begroten. Daardoor werd het uh, een min en Lien, zo'n organisatie. Je kon precies ja. aan... Uh, kiezen wat je aan ging bieden. Er zat geen overlap in, ja. Nee, ja, enzovoort, enzovoort. De waarheid blijkt het tegenovergestelde dus. Ja, vandaar dat ik uh, in die zin uh, ook uh, content ben... met het feit dat we met alle partners, medezeggenschap, vakbonden... ministerie, bank, hebben vastgesteld... we moeten hier in die zin een andere kant op. We moeten niet denken dat we iets kunnen oplossen... door het nog groter te maken of het elders onder te brengen... maar door de weg te kiezen van... Eerst terug naar een financiële basis die kan. Een schaal die mensen begrijpen, waar mensen zich als docenten en medewerker thuis en trots voelen. En vervolgens zorgen dat we niet in een verkeerde concurrentie komen met collega's. En dat is het vraagstuk wat we nog te doen hebben. Ik, ik, ik zat op een school met 100 leerlingen. Ja. Dat was heel klein. Uh, is dat waar we weer naar terug moeten uiteindelijk? Nee, ik vind dat je weg moet blijven Dat was wel een... fijn hoor, trouwens. Ja, zeker. Uh, ik denk dat je weg moet blijven bij een soort idee... Uh, dat je één maatvoering hebt wat goed is. Want het is ook een kwestie van hoe organiseer je het. En is het homogeen wat je aanbiedt? En in Amsterdam het onderwijs organiseren is anders dan in Ude of in Middelstum. Dus uh, waar de positief... Is dat niet een menselijke maat? Ja, er is zeker een menselijke ja. maat. Maar dat heeft nog niet zoveel te maken met... Hoe je het uh, bestuurlijk inricht. Kijk, de reflex die je bij de politiek wel eens ziet... is uh, instellingen zijn te groot geworden. Ik vind inderdaad, in die zin... dat heeft twee, drie dagen geleden ook in de Volkskrant gestaan... ben ik iemand die inderdaad vindt... de menselijke maan moet veel nadrukkelijker terug. En laten we proberen de, de scholen weer... in die omgeving herkenbaar te doen zijn... Ja tegelijkertijd zie je dat de reflex vanuit politiek vaak is... wij gaan centraal dingen regelen. En waarom zijn scholen nou ook soms groot geworden... dat er bijna een hitteschild gevormd wordt... om als het ware uh, in die discussies met politiek... te kunnen zorgen dat je er niet al te veel last van hebt. Nou, dat is denk ik de uitdaging die we gewoon de komende vijf of tien jaar hebben. Ja. Hoe kom je naar menselijke maat en autonomie bij scholen? Hoe voorkom je verkeerde concurrentie? En zorg je dat die eindkwaliteit onomstreden goed is? Wat, wat trof u aan toen u aan die klus begon? Bijvoorbeeld de leraren... Hoe liepen die erbij? Ja, kijk, Amarantus had al jaren heel veel negatieve pers. Ja, um, ja dat verwijt ik de pers niet, maar de organisatie... Nee, nee, nee, ja, maar, u, ja, neemt nee maar je, je zucht. Um, het was in die maanden was het helemaal crisis. Dus toen ik daar op een dinsdag uh, door de minister gevraagd kwam... toen was het een vervreemde, een ontheemde, een, een, een, een organisatie maximale verwarring. Die dreigde half april uh, de salarissen niet meer te kunnen betalen... en de scholen zouden dichtgaan. Uh, dat Wat... dreigde de situatie te zijn. Het was dus technisch in zekere zin failliet. Ja maar goed, maar ook uh, voor de motivatie van leraren lijkt mij dat dus echt uh, desastreus. Vreselijk. Als er zoiets gebeurt, want dus die het, willen wel, maar ja. Ja, dus het plan had uh, drie delen. Deel 1 was zorgen dat we uh, een financiële basis hebben en dus reorganiseren. We hebben 250 FTE, met name ondersteunende diensten. Dus dat wat niet primair onderwijs is, hebben we op uh, bezuinigd de afgelopen maanden. Dus deel 1 was zorgen dat het financieel kan. Deel 2 was de oplossingsrichting die breed gedragen is, maak de menselijke maat leidend... Uh, dus kleinschaliger in de omgeving waar zo'n school hoort. En het derde vraagstuk is, optimaliseren het onderwijsaanbod. Maar dat is iets waarvan we gezegd hebben, dus ja, voorkom... Ja. Dat er dubbelingen Optimaliseer zijn. het onderwijsaanbod. Dat klinkt allemaal zo Ja, maar maak het doelmatig he? mag ik ook niet gebruiken. Nou, uh, maar voorkom dat mag van mij. Dat ik ben een stre hele strenge juf geloven. Ja, net terecht. Nee, ja. ja, nee, daar hou ik van. Dat uh, uh, krijg je dan je als ze met ik honderd op licht. de school zitten. Ja, zeker. Nee, maar uh, het, nee, maar het moet strenger. Het, het klinkt zo abstract. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar als ik zeg voorkom dat er twee muziekopleidingen in dezelfde uh, stad zijn... Ja. als dat niet nodig is, dan heb je uh, de verkeerde concurrentie. Dus zorg. En dat is niet iets wat je als je moet... Laten we zeggen, financieel redden en reorganiseren en opsplitsen. Dat is technisch een gigantische operatie. Uh, kan het niet in die drie, vier maanden ook nog met al die buren in het land... Ja. al die buurhoogscholen te zeggen... hoe kunnen we nou zorgen dat we niet de verkeerde dingen in concurrentie doen? Nou, dat vraagstuk hebben we in mei eigenlijk al vastgesteld. Pakken we na de zomer op. En waar de heer Van Zijl op reageert... is eigenlijk omdat dat stukje uh, twee dagen geleden in de krant stond... dat hij zegt, ja, maar daar had misschien nog bij moeten staan... dat we ten aanzien van het vraagstuk... hoe zorgen we nou dat in... Overigens, dat is niet alleen in deze regio's, maar is in het hele land... in het MBO het aanbod uit de verkeerde concurrentie blijft. Ja. Nou, daar heeft uh, Jan van Zijl en de minister aan mij... een, uh, nou, een goede gesprekspartner, ja. want dat is één van de punten... en dat gaf ik aan, wat ik eerder in een Jan commissie heb aangegeven... dat moet beter in het MBO. Meneer Wittes, is het eigenlijk niet raar dat de minister u gevraagd heeft? Want u, u bent de baas van een, nog zo'n knal van een organisatie. De Fontes scholen. Ja, en uh, u moet aan de minister vragen waarom ze mij gevraagd ja, heeft. Maar, wat maar mijn, vraag ik vraag nu aan u. Ja, ja, maar wat mijn aanname is, is... Toen ik daar vier jaar geleden uh, kwam, zat er een beetje dezelfde soort problematiek. Lang niet zo ernstig, maar uh, ook daar was centralisatie doorgeschoten. Dus de opdracht die ik daar toen ook kreeg was uh, van de raad van toezicht daar... zorgen dat kwaliteit en tevredenheid en menselijke maat terugkomt. Uh, dat hebben we daar gedaan. Daar was de, de problematiek anders. Um, door de instituten die onder die hogeschool zitten... zoveel mogelijk in zelfstandigheid... Uh, dus eigenlijk de eigen broek te laten ophouden. Zelf verantwoordelijk te laten zijn voor hun opleidingen. Dus ook daar hebben we enorm, afschuwelijk woord maar, gedecentraliseerd. Dus de kleinschaligheid ja. intern. Gebracht. Ik heb nog een ander woord gelezen, defusie. Ja. Ja, ja, je kunt ja. zien ze allemaal niet, maar... Nee, maar dat bestaat ja. dus, het woord defusie. Ja, uh, ja je kunt fusie en fusieën, ja, nee, maar vlechten mag, oh. splitsen mag. Maar waar het om gaat, is ja. zorg, onderwijs, kwaliteit wordt gemaakt... door mensen die trots zijn op hun school nou ja. en de mensen kennen. Het is en, ook wel nodig, want er uh, was een uh, onderzoek gepubliceerd door het ja. blad J is de streep M voor ouders. Daaruit blijkt dat ouders massaal het vertrouwen kwijt zijn... in het Nederlandse onderwijs. Maar het thema het onderwijs tegelijkertijd op één hoop gegooid. In drie jaar tijd gedaald van 58 naar 34 procent. Ja. Tja, dat is wel treurig natuurlijk. Hè? Ik denk dat het onderwijs een belangrijke opdracht heeft. En daar is niet ja. voor niets, hebben we inderdaad hier de, de ik denk trend ingezet... om te kijken hoe je in een kleinschalige omgeving... onderwijs kunt organiseren. Daarmee maak je het verschil... Trots en betrokkenheid niet met 1 of 2 of 3 procent meer of minder efficiënt. Want dat valt meestal niet mee om dat te realiseren. Dus op weg naar een schaalverkleining waar ja. mensen zich thuis en betrokken voelen bij scholen, is de essentie om kwaliteit te realiseren. Ja, het is zo simpel hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Maar het je is, dus, hoe kan het dan toch de afgelopen 10 jaar de kant op zijn gegaan? Maar goed, dat, okay. misschien een andere keer. <laughs> nou, even kijken. Ja, ja, ja, ik heb er nog wel een idee bij. Maar goed voor een andere keer. Goed, hartelijk dank. Interim bestuurder Marcel Wintels hoorde u over de ontmanteling van de scholengemeenschap Amarantus. En dat was dus de eerste schuilverkleining diffusie, zo u wilt, in het Nederlands onderwijs. Graag gedaan. Dank voor de komst. De onrust in Syrië heeft inmiddels ook zijn effect op het buurland Libanon. Ontvoeringen tussen verschillende bevolkingsgroepen en een toenemend geweld in steden als Tripoli en Sidon zorgen voor Toenemende onrust in het land dat zo'n lange en behoorlijk ingewikkelde relatie heeft met Syrië. De vraag is of Libanon meegezogen wordt in die spiraal van geweld die Syrië al anderhalf jaar teistert. Om die vraag te beantwoorden gaan we praten met Midden-Oosten deskundige Robert Soeterik. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Libanon verbonden met Syrië, voor u zo helder als wat? Uh, voor de luisteraar waarschijnlijk niet. Nee. Honderden jaren hebben wat nu Libanon en Syrië zijn, maar ook Jordanië en Palestina... hebben deel uitgemaakt eigenlijk van één regio. Dat is een hele grote overeenkomst, ook in cultuur, in zelfs dialect, Arabisch dialect. En dat is eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog... toen het gebied bezet werd door de Fransen en de Engelsen... is dat opgesplitst in moderne staten. Maar met name tussen Libanon en Syrië... zijn altijd heel nauwe banden blijven bestaan. Ook in ongunstige zin. In de burgeroorlog heeft Syrië geïntervenieerd... Binnengevallen in 1976 en is daar de 30 jaar nog gebleven en heeft nog nee, steeds. Dus betekent al... dat Syrië dus Libanon eigenlijk min of meer lange tijd bezet heeft gehouden? Ja, het was aanvankelijk. Laten we zo zeggen, het is altijd. Wat, wat, Liban... wat Syrië met Libanon gedaan heeft, is altijd ingegeven geweest door Syrische belangen. In sommige gevallen uh, vielen die belangen samen met delen van de Libanese bevolking. Bijvoorbeeld Israël heeft in 1982 geprobeerd om van Libanon een soort vazalstaat te maken. En door Syrische steun is dat verhinderd. Maar uh, het is verder verloederd in de jaren daarna... en kun je zeggen dat Syrië uh, gewoon de dienst heeft uitgemaakt in, uh, in, Libanon. Ja. in Libanon. Maar kan je daar en, nog veel van merken dan? Nou, dat merk je in die zin van dat uh, tot het uh, Syrische regime... in een grote crisis terechtgekomen is... Uh, ja, in belangrijke mate de politiek in Libanon bepaald werd vanuit Damascus. Dat kun je echt rustig stellen. En er waren allerlei zakelijke verbindingen tussen de Syrische elite en de Libanese economie... waar ze grotelijks van profiteerden ten nadele van de Libanezen. Dus uh, die invloed is heel groot geweest, maar die staat natuurlijk nu is aan het schuiven. Omdat het regime in Damascus in een ernstige crisis is. Zeker in uh, Libanon, uiteindelijk tijdens de burgeroorlog... vond het slagveld plaats rondom Beirut en vooral in Beirut. Ja. Nu is dat in Tripoli. Ja. Waarom? Uh, het heeft uh, te maken met het feit dat uh, Tripoli, wat helemaal in het noorden van Libanon ligt... ligt dicht bij Homs in Syrië. Dus over de grens, ja, dicht. En uh, omdat het daar zo ontzettend onrustig is... daar de belangrijke slagen uh, uitgevochten worden, Aleppo, Homs... Uh, is, het, uh, is Tripoli een soort achterland geworden voor veel van de strijders... die in Homs actief zijn of mensen die vanuit Homs moeten wegvluchten. Dus er ligt een hele... De wapenaanvoer gaat daar via of wat? Ja, zal ongetwijfeld ook... Zo zijn, ja. De, de, kijk, de, dat, dat uh, leger van die, is, uh, van die uh, Syrische opstandelingen... die maakt natuurlijk uh, wapens ook buiten op de Syriërs. Er lopen veel soldaten over. Dus ik denk niet dat het grootste probleem is... dat er vanuit Libanon wapens aangevoerd moeten worden. Maar het zal zeker ook gebeuren. En dus, uh, wat is dan in Tripoli eigenlijk aan de gang? Want nou, kennelijk ja. is, wordt het daar totaal ontwricht. Ja, nou... Het is meer dan alleen Tripoli. Het is uh, in de algemene ontwikkeling dat je ziet dat uh, de strijd in Syrië... die eigenlijk van meet af aan een heel sterk sectarisch karakter heeft gehad. Hè, dus bevolkingsgroepen tegenover elkaar die elkaar bestrijden... omwille van het feit dat ze tot bevolkingsgroepen, verschillende bevolkingsgroepen behoren. Hè. Het is dus in eerste instantie natuurlijk een strijd tegen een dictatoriaal regime... maar het heeft heel snel en steeds dieper een sectarisch uh, karakter gekregen... Um, en um, ja, ik zei al eerder, uh, Libanon en Syrië behoren eigenlijk tot hetzelfde gebied. Dus er wonen ook veel van die bevolkingsgroepen die in Syrië tegenover elkaar staan. Die wonen ook in Libanon. En die voelen zich aan de ene of aan de andere kant verbonden met elkaar. En heten die dan anders of nee, zijn ze eigenlijk nee, precies hetzelfde? Nee, ook in Libanon woont een Alawitische gemeenschap. Mm -hmm. hè? Dus de, de, de gemeenschap die uh, in Syrië het uh, leiderschap levert uh, op de, de belangrijke posten. En, maar er zijn ook Soenieten, er zijn ook Droezen, er zijn ook uh, Koerden... Um, maar zie je dan dat er in Liban ook tussen die groepen... nu meer animositeit gaat ontstaan? Ja, ja. Wat, wat er in Tripoli gebeurt is om terug te gaan naar waar ja. u het over had... is dat um, daar staan met name tegenover elkaar Alawieten, Een kleine Alawitische gemeenschap die daar woont. En ook in het noorden van, ten noorden van Tripoli. Tegenover de uh, tegenover En ik, ik denk zelf, en het is heel moeilijk om dat vanuit... Uh, als je daar niet tussen zit, te, te, precies te bepalen. Maar ik denk dat... Um, de Alawitische gemeenschap is klein, in Libanon. Die voelt zich natuurlijk ook in het defensief gedrukt door wat er uh, in Syrië gebeurt... waar het regime met echt heel uh, kritieke fase in gaat. Dus um, ik denk niet dat het geweld in Tripoli gekomen is van de Alawiten. Die hebben eerder zoiets van uh, moeten proberen hier te overleven. En uh, vooral niet aanleiding... Het komt van de Soenitische kant, denk ik. En dan met name van Soenitische salafisten, dus uh, radicale Soenitische... Uh, moslims die... Uh, en dat zien we ook in Irak met aanslagen tegen shiiten, die haten gewoon shiiten. Alawieten maken onderdeel van uit van de shiitische mm -hmm. stroming binnen de islam. Dus dat heeft ook weer die sterke sectarische dimensie. Maar het heeft ook nogmaals de dimensie van dat men steun wil geven... aan wat er in Syrië gebeurt. Het heeft ook te maken met het hele verdeelde politieke bestel in Libanon... waar twee grote blokken tegenover elkaar staan al geruime tijd. Eén blok geleid door Hezbollah, ander blok geleid door Hariri... wat een soenitische politicus is. Dus er worden ook allerlei andere conflicten tussen die blokken... Worden in dit soort crisissituaties uitgevochten. Maar de burgeroorlog in Libanon werd uiteindelijk een beetje beëindigd. En mensen zeiden, er komt eindelijk weer eens zoiets als centraal gezag ja. in Beirut. Ja. Heeft dat uh, centrale ja, gezag in Beirut dan helemaal niks te zeggen? Nou, daar, daar zijn de eerste jaren, de burgeroorlog is geëindigd in 1990. En de eerste jaren zijn er ook echt vorderingen gemaakt... om uh, dat totaal uit elkaar gevallen land om dat weer enigszins tot een eenheid te brengen. He, er is een nieuwe centrale regering gekomen. Uh, de milities zijn ontwapend. Uh, uh, er is, zijn verkiezingen geweest, meerdere rondes al. Maar uh, ja, Libanon was altijd al een land waar sectarische tegenstellingen speelden. En natuurlijk de erfenis van, van de Libanese burgeroorlog, die wist je niet zomaar uit. Dus dat sectarisme is gebleven in de politiek. In combinatie met het feit dat de hele regio staat erg onder druk... door bijvoorbeeld de politiek die onder Bush gevoerd is... die de hele uh, verhouding in de regio wilde wijzigen... waarbij je blokken tegenover elkaar hebt gekregen in de regio... maar ook in Libanon, van zeg Iran, Syrië, Hezbollah tegenover... Soenitische Arabieren, Sunnieten in, in Libanon... en allerlei andere krachten die meer in het Amerikaanse kamp staan. Nou, Die staan al heel lang tegenover elkaar. En eh, dat is eerlijk gezegd een uitzichtloze situatie. Het maakt dat het bestuur in Libanon voor een deel lam ligt. En ja, dat krijgt dus nu door die ontwikkelingen in Syrië... met dat sectarisme wat scherper wordt... Onder andere in Tripoli en, en. elders. Krijgt dat een impuls? in de situatie in Libanon komt verder onder druk te staan? En, die en, zin... en dus vreest iedereen dat het zo weer begint wat het twintig jaar geleden nee, was, of niet? Nee, je ziet in de Syrische politiek, want er zijn meer in de Libanese politiek, want er zijn meer crisis geweest de laatste jaren. dat de belangrijke politieke krachten die hebben echt geleerd van het verleden. Het is makkelijk om een grootschalig binnenlands conflict te beginnen. Maar het heeft in Libanon 15 jaar geduurd voordat ze eruit waren. Eigenlijk uitgeput waren en gewoon voor een regeling in waren. Dus je ziet steeds een crisissituaties dat de leiding probeert steeds te dempen... en probeert steeds zijn eigen achterband tot de orde te roepen... om niet in een conflict verzeild te raken. Maar kijk, uh, Kofi Annan, die uh, tot voor kort dus, of eigenlijk op nu nog... maar per 1 september niet meer um, een speciale gezant was... Uh, voor de Verenigde Naties in uh, Syrië, die heeft in het algemeen gezegd van... Uh, er is een groot verschil tussen het conflict dat er eerder in Libië geweest is en het in Syrië. Het conflict in Libië is binnenlands, zeg maar, met, met druk van buitenaf, met interventie van buitenaf, is daar een nieuw bestel tot stand gekomen. De dictator is verdreven. In het Syrië is het een grote risico dat het conflict niet zozeer binnenslands blijft, dus dat men binnenslands een oplossing vindt. Het zal heel bloedig zijn, met heel veel vernietiging... met heel veel uh, vluchten, mensen die weg moeten vluchten. Nu al een enorm aantal. Maar Libanon dreigt te exploderen. Dus de verschuivingen in Libanon lijken een ernstig effect te gaan krijgen op de regio. En je ziet het het meest duidelijk in het geval van Libanon. Dus de Libanezen hebben echt te vrezen dat als het verder escaleert in, in, in Syrië... en als dat scherpere sectarische dimensies aanneemt... dat daar ook een grote tol voor betaald gaat worden in, in, in Libanon. En dat is een... Buitengewoon uh, ernstige situaties. Maar er komen toch ook veel Syrische vluchtelingen in de grens over. Ja, er zijn er al volgens de officiële cijfers al iets van 35.000... maar waarschijnlijk zijn het er veel meer. Dus dat legt ook een druk mm -hmm. op Libanon. Libanon is een uh, ja, niet zo welvarend land. En uh, sowieso de, de, de, de problemen in Syrië. Die, er zijn nauwe handelscontacten tussen Libanon en Syrië. Dus die hebben sowieso ook al een negatief effect. Dus in alle opzichten betaalt met name dat vrij kwetsbare Libanon met die moeilijke binnenlandse situatie... Die, die dreigt een tol te gaan betalen... voor wat er in Syrië aan de hand is. De Gouden Wet was altijd, ook tijdens de burgeroorlog... dat buitenlandse mogelijkheden eigenlijk aan het touwtjes trokken op allerlei mogelijke manieren. Syrië, maar ook Saoedi-Arabië enzovoort en, en, en, en de Palestijnen. Je kon het zo gek niet verzinnen. Is dat nu nog steeds zo? Ja. Ja, Libanon is een kwetsbaar land. En uh, ik denk dat dat. Er uh, wordt nu ook gesuggereerd dat, dat Syrië een zware, het regime in Syrië in een zware crisis. nu ook betrokken is bij allerlei sabotage in, uh, in, in Libanon. Uh, wat voor sabotage, Nou, dan? Uh, er wordt gezegd dat er is een minister opgepakt. die um, uh, min of meer met de Syrische geheime dienst samen. Uh, aanslagen zou gaan plegen op vooraan de Soeniet, vooraanstaande Soenitische leiders. Dus het, dat kamp wat tegenover uh, Syrië staat. Dus in Libanon bedoel ik. En ja, dat, dat, ik betwijfel dat eerlijk gezegd. En er zijn meer voorbeelden te noemen. Kijk, ik denk dat het Syrische regime al zo um, verwikkeld is in een overlevingsstrijd. Dat ze anders dan vroeger, want anders was dat gewoon standaard in de Syrische politiek. Hè, ze probeerden altijd via, via inmenging, ook militaire inmenging of sabotage... ...probeerden altijd uh, de landen in de regio waar ze eventueel problemen hadden in het gelid te krijgen. Ik denk dat het punt al gepasseerd is wat het Syrische regime betreft... en dat ze niet meer de, de slagkracht hebben en de urgentie hebben om dit nog te doen. We hebben eerder dat bericht gehad dat, er Syriërs, dat, dat Syriërs betrokken zouden zijn geweest... bij die aanslag in Turkije, in Gaziantep. Dat, dat vond ik ook al van begin af aan vrij onwaarschijnlijk. Dat, dat, dat Syriërs, nog zo, Syriërs geheime diensten nog zo actief zijn op dat niveau... Mogen wij u dankzeggen voor de uitleg over een buitengewoon gecompliceerde situatie? Dat mogen wel duidelijk geworden zijn. U hoorde, journalist, euh, nee, <laughs> Midden-Oosten deskundige, Robert Soeterik, hartelijk dank voor uw uitleg. It's not your business anyway, I guess I'd like to be alone, well, nothing broken, nothing wrong, just don't ask me how I am, just don't ask me how I am, just don't ask me how I am, my name is Luca, I live on the second floor,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 Zangeres Suzanne Vega met het nummer Luca. Een kwartiertje lachen met een kliniek clown... dat verdubbelt de kansen op succes bij een reageerbuisbevruchting. Tenminste, dat blijkt uit een opmerkelijk Israëlisch onderzoek. In het land zijn al enige tijd clowns in en rond de operatiekamer te vinden. En een studie laat zien dat de kansen van een vrouw... om bevrucht te raken via IVF stegen van 20 naar 36 procent. Als er maar een clown aanwezig was... Meteen na het inbrengen van een bevrucht eitje. Aan de telefoon hebben we Hans Geels, directeur van de Clinic Clowns Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zult u gelachen hebben? Ja, nou ja. Ja en nee. Ik ben uh, vorig jaar in, uh, in oktober in Israël geweest... voor het eerste uh, congres over medical clowning. En dan staat er toch echt een, uh, een arts zelf vol vuur te vertellen. Ja. En niet een klinic clown, maar hmm. een arts. Uh, dat dit zijn resultaten en bevindingen waren. Ja, en, en, en wat denkt u dan bij u zelf? Nou, dan denk ik bij mijzelf van... Uh, goh, uh, dat, uh, dat wij dat niet bedacht hadden. Huh? Dat uh, nee, <laughs> ben ik dan heel juist. Uh, ja, nee, nee, maar even nog serieus. Eén stapje ja. terug. Denkt u dan niet... Wacht even, er is hier iets heel raars aan de gang. Nou, waarom raar? Nee, ik denk dat... En uh, dat, uh, onze Israëlische collega's zijn daar uh, uh, eerder mee begonnen... dat... Uh, ja, kijk, een, een, een omgeving kan stress oproepen. En of het nou via een clown gaat of via een ander middel. Hmm. Als je stress kan reduceren. Uh, en dat kunnen onze Israëlische co uh, collega's met uh, evidence-based onderzoeken... Waar, waar artsen heel erg van houden, ook uh, aantonen. Dan, uh, ja, dan kunnen stresslevels naar beneden. En ja, dan kunnen dingen gewoon makkelijker gaan. Maar luister eens, als je de stress naar beneden wil brengen... dan zijn er toch nog wel andere manieren te bedenken... Zeker. dan zo'n lading, bont, uitgekloste... Erop dat af te heeft die werk nog, nog nooit gezien, want zij zijn niet bond uitgeklost. <laughs> maar dat, uh, dat is een perceptie die wel heerst. Nee, kijk, wat wij dat proberen. Dan zou ik eerder uh, denken aan een uh, meditatie. Uh, ja, dat zou ook kunnen. Ik denk, er zijn natuurlijk heel veel uh, wegen die naar Rome leiden. Maar goed, we, vanuit de, uh, de Israëlische hoek is, uh, zijn nu uh, wetenschappelijke studies gedaan. Naar het effect van hè, als je clownerie toepast. Niet alleen op een IVF-afdeling, maar uh, ook bij allerlei onderzoeken met kinderen. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die je moet voor. Uh... Ja, een bepaalde behandeling enorme spuiten in hun knie krijgen. En dan is er een techniek uh, ontwikkeld dat als de clown met het kind spel activeert op het andere been Ja, de, dat he? kan ik me nou nog wel voorstellen, ja, maar ja. dit zijn toch allemaal volwassen vrouwen? Ja, maar ja, goed, blijkbaar is toch uh, de oude volkswijsheid, lach is gezond. Je moet het natuurlijk wel doen in een context die aanslaat ook bij de, uh, bij de, uh, bij de doelgroep. Kijk, wij spelen voor kinderen, kijk, wij zullen dit zelf niet zo snel... Uh, doen uh, omdat wij ons helemaal gespecialiseerd hebben op kinderen. Maar blijkbaar is het, uh, ja, is het ook uh, voor volwassenen goed. En dat werd, uh, ja ik uh, ik moest zelf ook wel even achter de oren krabben, maar uh, mm. ja, dat onderzoek werd uh, ja, we, ja, door die uh, dokter echt vol vuur gepresenteerd en hij gelooft erin. Ja, u, en... u heeft niet overwogen om naar het AMC toe te stappen en zeggen nou als u wat IVF klantjes <laughs> hebt dan hebben wij nog wel wat rode neuzen. Uh, ja, nou ja, nogmaals, wij zijn gespecialiseerd voor kinderen. Wat wij wel hebben gedaan is, naar aanleiding van alles wat we in Israël gezien hebben vorig jaar, zijn we naar de kinderkliniek in Almere gestapt en hebben we gevraagd van, goh, zouden jullie met ons een pilot willen doen om te kijken of wat wij daar gezien hebben, wat ik ja, ja. bijvoorbeeld vertelde over hè, het aanbrengen van infusen of, of, of spuiten, wat ook stress kan opleveren bij ja. kinderen, of wij op die manier kunnen samenwerken. En die, die pilot die loopt al en die is... Uh, nou, de evaluatie moet nog komen, maar de, de, de tenent is wel heel erg succesvol. Uh, dus ja, het, het is wel een soort trend en ja, vanuit onze organisaties is het uh, dan in Israël als eerste ingestoken. Uh, wij zijn uh, uh, ja, niet voor, voor IVF-afdelingen opgericht. Nee. Maar, uh, maar, een ja, trend toch, waar je publicitair gezien, merk ik aan de manier waarop u dit doet, uh, toch een beetje voorzichtig mee om moet springen. Ja, nee, zeker. Wij zijn... Uh, nee, wij gaan niet zeggen, want dat kunnen wij ook. Want uh, je moet ook niet vergeten, de context van elk land is anders. En uh, misschien zou het in Nederland wel een rode lap op de zijn. Dat ja. zou ook zomaar kunnen. Ja. Dus uh, altijd eerst, uh, eerst piloten en onderzoeken. En als het werkt, uh, uh, proberen in te voeren. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Hans Geels, directeur ja. van Clinic Nederland. Het ging dus over hoe clowns kunnen helpen om vrouwen zwanger te maken. Meer info allemaal te vinden op de Radio Insight. Zuid-Soedan is iets meer dan één jaar onafhankelijk. En dat het er nog steeds onrustig is, werd gisteren pijnlijk duidelijk. In een van de deelstaten in het Oost-Afrikaanse land... hebben soldaten zich schuldig gemaakt... aan het doden verkrachten en martelen van burgers. De Verenigde naties vrezen voor de broze vrede... in het jaren door oorlog geteisterde land. Het is ook het land waarin een voormalig een Nederlandse voormalige journaliste, het initiatief heeft genomen... voor een vrouwenglossie. Ik heb hem hier voor me liggen. Hij heette de Chi. Het vrouwenblad maken in Soedan niet vanzelf gaat. Nou, dat spreekt voor zich, denk ik. Uh, welkom, Brigitte Sins. Dank je wel. Ja, uh, ik heb hem hier liggen. Uh, Zuid-Soedan, Chi, het, het is het tweede nummer. Hoe, hoe moeten wij u noemen? Moedig, naïef of betrokken? Misschien wel allemaal. <laughs> Wat zeg nou zelf, het ligt niet echt voor de hand. Een glossy in Zuid-Soedan. Nou, voor mij eigenlijk wel. Ja? Ik, uh, ja, ik, ik werk sinds 2007 in Zuid-Soedan. Uh, in de mediaontwikkelingssector, zoals dat heet. Uh, waarbij je mediaprojecten ontwikkelt, opzet en managt. Um, en in die, jaren, in die afgelopen vijf jaar merkte ik dat er eigenlijk weinig uh, effect is binnen die mediasector. Al die hulp, die miljoenen, die gaan daar naartoe... om die mediasector sterker te maken. En je ziet wel op individueel niveau verbeteringen... maar niet echt in de hele mediasector. Ik had het idee, het schort aan een goed model. Want wat voor bladen zijn daar dan zoal op de markt in Zuid-Soedan? Er komen nu steeds meer magazines op. Uh, maar die verdwijnen ook vaak weer heel snel. Uh, mensen beginnen vaak, denk ik, een medium om, om snel geld te kunnen verdienen. He, ze zien een private sector opkomen en denken... oké, okay, hier is geld. Um, er zijn wat... wat uh, uh, dagbladen, maar ik moet eigenlijk kranten zeggen, want mm -hmm. er is maar één dagblad dat uh, dagelijks verschijnt en de rest zijn wat kranten. Uh, maar het niveau is allemaal zeer, zeer uh, laag. laag. Maar er zijn verder, voor de vrouwen was er helemaal geen enkel blad. Nee, dat en dat is dus voor. de tweede reden dat. Uh, um, um, er is nu een democratisch stelsel, zal ik maar zeggen, sinds de onafhankelijkheid. 25% van de parlementszetels, andere publieke functies, dat gaat naar vrouwen. Maar vrouwen zijn uh, niet opgeleid uh, in, in, in de rurale gebieden. Um, ze spreken vaak nog niet zo heel goed Engels. Um, en er is een soort traditionele cultuur die nog steeds domineert. En dat betekent dat vrouwen worden gezien als een... Uh, uh, ja, een soort, een soort uh, uh, vergoeding voor honderd koeien waar die, dan, he, die je dan trouwt... en die zoveel mogelijk kinderen moet produceren. Uh, dat is de traditionele rol. Soedan, uh, uh, een land dat eindeloos uh, de, de, de ergste soorten van uh, ja, oorlogen achter de rug heeft. Dan heb je nu Zuid-Soedan, dat bestaat nou uh, sinds kort. Je zou denken, de eerste prioriteit kan toch geen damesblad zijn? Maar dat is dus wel zo. Voor mij wel. Ik geef vaak als voorbeeld aan, um, ik hoorde het laatst nog, een, een, um, een vriend van me die gaat naar een, een, een afgelegen gebied en die komt daar uh, naakte mannen tegen. Dat is op zich heel normaal. Maar deze naakte mannen die hadden een condoom om zich, om hun geslacht hangen. Vrij bijzonder. De hele en, dag. Ja, dus hij vroeg op een gegeven moment na, van wat, in het begin probeerde hij het nog te negeren... maar hij dacht, ik moet hem toch eens naar vragen. Ja. Wat bleek, er was een ontwikkelingsorganisatie langs geweest... en die zeiden, jullie moeten dit dragen, want het geeft bescherming. Duidelijk was er dus iets verkeerd gegaan in de hele informatieoverdracht. En het is met welk is, het is, het is met velk, ja, is met velk, oh ja, Een peniskoker, maar dan een light? Ja... Ja, nou ja. Dat, dat, er zit ook nog iets in de informatieoverdracht, ja. denk ik, als je dat wil uitleggen. Ja, ja. Uh, maar ik bedoel, maar het communicatie. Ja. Er is ontzettend veel ontwikkelingshulp. Uh, dat is allemaal hartstikke nuttig en hartstikke goed. Maar het helpt niet als je het niet goed communiceert of niet goed overdraagt. Maar goed, zo'n glossy, dat staat dan. Want hè, je zei net, heel veel vrouwen, vooral in rurale gebieden, die. Uh ja die, die zijn goed voor de voortplanting en die kosten zoveel koeien en nou ja enzovoort enzovoort en dan staat zo'n glossie natuurlijk daar toch wel heel ver van af of niet ja en nee uh, met een glossie Want hier met... zie je heel veel dames in prachtige kleren en, uh, ook ja ja maar je ziet ook serieuzere verhalen over ja. vrouwen in de gevangenis ja. en het komend nummer hebben we het over forced marriage wat een groot heikelpunt is daar um, ja het staat in eerste instantie ver van die Vrouwen die overigens in die, in die rurale gebieden analfabeet zijn. Uh, maar met een blad... Die, die ik richt het me... toch niet lezen? Nee, ik, ik richt me ook niet op die rurale vrouw. Nee, Dit nee. is geen ontwikkelingsproject van de UN waar miljoenen in zitten. Dit is mijn eigen project, er zit, er zit mijn eigen spaargeld in. Ik moet klein beginnen, organisch beginnen... maar dat werkt wel in het economisch model wat er maar is. Maar zo'n blad uitgeven is toch een peperdure hobby? Ja, inderdaad. Het is een hobby. Het kost heel veel tijd en heel veel geld. Ja. <laughs> nee, en, en dat doet u gewoon van uw eigen geld? Ja. En, en daar hoopt u ooit, jaren later, een revenue van te ontvangen of zo? Ja, ik heb het om twee redenen gedaan. Enerzijds is dat, uh, uh, uh, ja, die hoop is er. Aan de andere kant, uh, ik, het is wel een idealistisch initiatief geweest. Als ik er geen geld uit, dan is het dan, dan, dan niet. Dan haal ik heel veel ervaring uit. Ehm, uh, het. Het is, een, is een, een keuze. En voor mij is het helemaal niet zo'n gekke keuze. Media die hebben wel een heel grote ontwikkelingsdoelstelling. In de zin van dat je moet informeren en, en onderwijzen en entertainen. Maar ze hebben wel een, een, hè, dus een publieke verantwoording. Maar ze moeten wel volgens een business of marktmodel kunnen ja. werken. En dat betekent gewoon dat je een bedrijf moet opzetten en moet investeren. En ik denk als, als ondernemer zijnde... Waar ter wereld je ook een, een ondernemer begint. Uh, dat kost heel veel geld en dat kost heel veel tijd. Heeft, maar, u, heeft u er wel met uitgeverijen over gepraat, of niet? Om het ergens onder te brengen? Nee, omdat het vanuit mezelf komt. En omdat ik zelf heel lang in Zuid-Sudan werk... en de mediasector goed ken en heel lang daarin getraind heb. Dus ik dacht, als iemand dit moet doen, iets voor vrouwen in dit land, in de media... Dan ben ik het. <laughs> Geweldig. Uh, maar uh, die, die vrouwen in rurale gebieden kunnen sowieso geen Engels lezen. Dus voor hen is, de, is dit blad niet, niet bedoeld. Is dit ges, bedoeld voor, voor vrouwen in, in de steden die iets hoger opgeleid zijn? Ja, dit is bedoeld voor de vrouwen in de steden... die een, hier in een soort platform of een spiegel zien. Uh, uh, ontwikkeling, uh, dat begint vaak in de steden, dat is in Nederland, in ontwikkelde landen, net zo goed. En ik hoop dat deze vrouwen uh, hierin uh, zichzelf nog beter ontwikkelen, hun rechten leren. En niet hun rechten in de zin van uh, volgens de wet, want dat doen die NGO's wel. Ja. Maar juist uh, een, een platform, net als de rol als die libelle en de margriet ja. heeft gespeeld in de jaren zestig Maar hier. is dat een grote groep dan, die dit zich kan veroorloven ook, het blad? Ja, gek genoeg uh, verkoopt dit blad beter dan uh, uh, de een, een krant. Uh, nou, de oplage is, uh, was uh, voor het eerste nummer 5000. Toen hebben we het gratis verspreid. En vanaf het tweede nummer doen we nu 2500. Dan denkt u, nou, peanuts, dat is het ook, Al in de absolute getallen gezien. Maar voor een Zuid in, in Zuid-Sudan ben je dan een massamedium. Ja, dat Ja, de kranten die verkopen iets van duizend uh, oplagen. Het, ko het kost uh, 15 SSP. Ja. Wat is dat? Dat was toen ik begon, <laughs> 3 dollar en nu is het nog maar uh, 2 dollar. Want uh, we hebben in 2012 te maken met de ergste economische crisis ooit in Zuid-Soedan. Dus dat kwam er ook nog eens bij, afgezien van de uitdagingen die we al hadden. En wat is een SSP? Een Zuid-Soedanese pound. Pound, oké. Okay. En toen dacht ik bijvoorbeeld een bloesje, modereportage, een bloesje bij mode kost bijvoorbeeld 5 SSP. Dat, ja, dat is in dat dus ik dacht, dan kan je dus, drie bloesjes kosten net zoveel als dit blad? Dat bloesje wel, omdat oh. dat een reportage oh. is over Aliwara. Aliwara betekent uh, de tweedehandskleding. Oh, dus kijk. we zijn zelf... Uh, kijk, in heel veel bladen zijn erop op gericht om kopen, kopen, kopen. Consumentengedrag. Um, in in Zuid-Sudan valt niet zoveel te kopen, dus je moet vooral creatief zijn. En dat ja. proberen wij met de modereportages aan te geven. En dus in dit geval een tweedehandsmarkt, waar we ja. gewoon... Letterlijk uh, zo goedkoop mogelijk. Um, maar dit zijn hele absurde prijzen. Want als je een, een, een gewone kleding, nieuwe kleding zou kopen... dan ben je honderd pound kwijt voor een bloesje. Okay. Dus het zit, er zit heel veel verschil in. Uh, in het tweede nummer, dat heb ik hier voor me liggen... Hè, daar staan bijvoorbeeld ook uh, mannen in. Watch our men in voetbal. Ja, wij kregen... We kregen toen dus, we het eerste ja. nummer uh, op, de, op de markt brachten. Toen uh, Mannen zijn nog steeds wel de mannen, degene die ook de portemonnee uh, hebben. Ah, ah. Dus uh, die zeiden van, she, she, where is he? Ja, ja. Hè, ze zijn niet geweldig hey, Zij, dat er iets voor vrouwen <laughs> is, überhaupt. Dus, uh, dus we dachten van, nou, misschien moeten we ook die mannen... Want ook voor mannen is niet zo heel veel, laten we toegeven. Maar ik vind dat dat andere mannen die taak op zich mogen nemen. Maar laten we wel iets doen voor die mannen. Dus we hadden uh, twee, twee items in, in het blad voor mannen. Dat is uh, Our Man, waarin we praten over onze mannen. In dit geval voetbal, omdat ze, ook, um, dat ze nu mee mogen doen met de World Cup straks. Um, en een andere rubriek is een column door een man. Maar die hebben we inmiddels afgeschaft, omdat die man zo... Bizar slecht schreef. <laughs> je kan het herschrijven als die ideeën maar nou goed ja, zijn. Want, uh, je, maar je schrijft dat blad oh, niet in je eentje vol. Heb je dus zuid soedanese journalisten die, ja. die goed, zijn, goed ja, genoeg ik, zijn? Ik, nou, ja, goed. Ja. Goed genoeg, ja. ja. Um, nee, ik, ik, uh, het idee is zelfs dat ik zelf helemaal niks schrijf. Ik heb het editorial nog geschreven. Maar okay. ik wil dat ook zo snel mogelijk veranderen. Nee, ik heb een lokaal team van uh, vrouwelijke journalistes opgeleid. Dus ik wilde alleen met vrouwelijke journalistes werken. Die heb ik opgeleid. Die doen de verhalen uh, maar samen... Hè, bedenken wat voor soort verhalen we willen, welke invalshoek... en um, uh, uh, zij schrijven het. Ik redigeer het. In Nederland wordt ook de opmaak gedaan, overigens. Want een bladinhoud is belangrijk, ja. uh, maar de opmaak net zozeer. En dan gaat het naar de drukker in Kenia. En dan komt het weer terug in Zuid-Soedan. En de bedoeling is om het uiteindelijk helemaal over te geven aan hen? Ja. En er zelf weer uit te gaan? Ja, ik heb dit niet opgezet omdat ik een... een, een, een een groot mediaconglomeraat nee. wil uh, beginnen daar. Ik heb het echt opgezet met het idee van: ik denk dat dit het juiste model is. Dat kan werken. Ik zou er graag meer investering uit willen krijgen. Uh, daar ga ik aan werken. En, uh, en dan hoop ik dat ik iets duurzaams in de markt heb gezet. wat past binnen een lokale economie. Mooi initiatief, dankjewel. Een glossy uitgeven in Zuid-Soedan. De Nederlandse Brigitte Sins hoorde u erover. En de derde uitgave verschijnt komende maand. Hè? Ja, volgende week. Volgende week al? Oké, okay. ontwikkelingswerk, nieuwe stijl zouden we het kunnen noemen. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Ja, ik wil deze record hier toelichten aan main man, Johnny Cash, een echte Amerikaanse gangster. Ik heb mijn nephew Whitey Ford op de guitar. Young Trav op de drums, Grand Ole Opry, here we come.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 Just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, <laughs> pants on fire and you know? I love you. I love you though. Yeah. Yeah. Snoop Dogg and older and Johnny Cash, It's number my medicine. De afslankpil, de afslankpil die echt werkt. Zo wordt het ook in ons land populaire middel CLA vaak gezien. CLA zou het mogelijk maken om het vetpercentage te verlagen en een positieve bijdrage te leveren aan het voorkomen van spierafbraak. En daarom gebruiken ook veel mensen die aan krachtspoort doen het middel om spiermassa aan te zetten. Via de website van het Kruidvat zijn 90 capsules voor 14,90 euro te bestellen. Maar een Australische rechter besloot deze week dat het middel op verzoek van de plaatselijke voedsel- en warenautoriteit verboden wordt in voedsel. Waarom? Dat gaan wij vragen aan is hoogleraar Martijn Katton. Hij was als getuigendeskundige bij die zaak betrokken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe bent u daar zelf bij betrokken geraakt? Nou, ik doe al meer dan twintig jaar onderzoek aan transvetzuren. Ja. En die transvetten, daar is CLA er ook eentje van. Dus daar hebben wij onlangs een groot onderzoek aan gedaan. Wat is een, een transvet? Uh, maar dat, maar dat zijn vetten die worden kunstmatig gemaakt uit olie. En die gingen vroeger in de patat en in de pizza en de koekjes... totdat dus bleek dat ze slecht wat hart zijn. Ja. En toen moesten ze eruit. En wat er nu nog over is, is een beetje natuurlijk transvet uit melk. En dat zou juist heel goed zijn. Dat en, is dit. Dit is natuurlijk een... vet uit melk. Precies. Dit is een van die natuurlijke transvetten uit melk. Goeie toch? Een... Uh, kan ja, het kan toch niet verkeerd zijn, denk je dan? Een natuurlijk uh, Nee, spul. Dan ja, ik geloof het nog niet zo. En we hebben het dus grondig getest. En het bleek precies hetzelfde te doen als al die andere transvetten. Het is slecht voor het cholesterol. Dus die vette melk is ook niet goed? Nee, die was sowieso niet met... goed. Nee. Nou is het bij, vet, bij, bij melk niet zo'n punt hoor. Er zit een heel klein beetje in, dat daar krijg je echt niks van. Maar fabrikanten hebben dus gedacht, als dat goed is, dan gaan we het namaken. En in pillen stoppen, in grote hoeveelheden. En dat is waar ja, het, het allemaal om gaat. wil wilden het in koekjes en in yoghurt en zo doen, hè? Ja, ja, maar dan weet om... het niet bij je hoofd eigenlijk. Uh, nou ja, als je een chocola kan kopen waar je van afvalt. Dat is toch geweldig? Ja, dat is het idee. Ja, maar herinnert u zich nogal de discussie... in Nederland, fluor toevoegen aan het drinkwater? Dat was wel een goed idee. Oh, ja. dat was wel een goed dat goed was idee. Dat was een uitstekend ja, idee, ja. die... Nee, maar goed, daar is ook een de discussie over geweest. Ja, Omdat maar dat je... was de overheid. Het ja. zijn mensen die het zelf bedenken. Als je het zelf mag bedenken, is het goed. Maar iemand anders moet het niet voor je bedenken. Ah, dat is het dat idee. Is het. Mensen willen graag iets voor zichzelf bedenken. Van dit is goed voor mij, heb ik zelf bedacht. Ja, maar luister eens hoe... Dus dit is een natuurlijk vet... Dat komt voor in melk. Ja. Dat kan je synthetisch namaken. Ja. En dat is toch... Dan uh, zou je ervan afvallen. Dat vindt sowieso al gek klinken dat je van vet afvalt. Ja, nou, het is een heel klein beetje wat je neemt... en dan is er een verhaal over dat je stofwisseling verandert... Ja, en dat het? soort dingen. Hoe werkt het? Uh, nou, niet. Nou. Nee, wat maar ik van gezien hoe, heb... wat zeggen ze hoe het werkt? Uh, ja, uh, ik kan dat niet helemaal reproduceren. Hormonen en zo. Uh, ze, ze hebben daar mooie verhalen bij, maar het gaat erom... werkt het? En uh, wat ik ervan gezien heb, vertrouw ik niet zo. Er zijn wel studies waarin het lijkt te werken... maar die worden dan betaald door de fabrikanten. Heb ik ook een beetje aarzelingen. En ook de, de autoriteiten die zich daarover gebogen hebben... die hebben daar zo hun vraagtekens bij. Maar het ging er in dit geval om... Uh, niet of het werkt, maar of het kwaad kan. En? Ja, dus het Australische tribunaal heeft nu gezegd van... Uh, nee, uh, die, die Australische voedsel- en die heeft gelijk, dit is niet helemaal safe... En uh, dus mag het daar niet in eten worden gestopt. Want wat kan er gebeuren? Uh, je slechte cholesterol gaat er ietsje van omhoog in je bloed. En het goede cholesterol gaat er ietsje van omlaag. Nou, wat, wat betekent dat nou? Ik heb dat uitgerekend voor uh, mannen van, ik zal maar zeggen, uw en mijn leeftijd. Kinkkabelspier in <laughs> dit geval. <ja? laughs> nee, dat ik maar. Als je, als je dat spul nou zeg, 10, 20 jaar neemt. Uh, met z'n allen, alle Nederlandse mannen hmm. van die leeftijd. Ongeveer dan krijg je. tegen de 60. 60 ja, zoiets. Ja. Rond de 60. Okay. Dan krijg je zo uh, bij één op, op de 300, 1 op de 400. krijg je een hartinfarct. Nou, dat is fors. Uh, nou, als je ziet hoeveel mensen er op die leeftijd een hartinfarct krijgen... dan is 1 op de 400 is weinig. Maar ja, dat is toch 1 op de 400 teveel. Ja. Ja, Nou, dat heeft dat Australische tribunaal kennelijk ook gevonden. En vandaar dat ze zeggen, het mag in Australië niet in de yoghurt... en de koekjes en maar de chocolade. Maar pilletjes kan je slikken wat je wil? Ja, dat wordt nou tricky. Hè. Die pilletjesmarkt die leek safe. En die markt van in voedsel stoppen, dat is de volgende, mm -hmm. uh, de volgende slag. Hè. In Europa wankelt het net, of het wel of niet mag. Amerika mag al, China mag al. Uh, en in Australië is het nu een grote tegenvaller. Maar als je erover gaat nadenken, als het niet veilig is in, in, in chocola is het natuurlijk ook niet veilig in, in die supplementen. Er zijn zo mensen zeggen die zeggen, als het niet veilig is uh, in, in supplementen, is het ook niet veilig in kaas en in roombodem. Maar uh, dat vind en, ik onzin. en wie is die Want, grote fabrikant? Is dat een hele grote jongen? Dat is een hele grote, dat is, is uh, BASF. Uh, oh. Dat is de grootste chemiefabrikant ja, ja. van de wereld. Heel groot Duits bedrijf. Dus uh, ja, de Duitse overheid probeert in Europa dat ook een klein beetje aan te moedigen. Die hebben ook hun belangen. Dus het is een interessante strijd binnen de EU, hoe dat straks gaat lopen. Want uh, het mag chocolade en koekjes en yoghurt waar dit spul in zit... mag in de EU misschien binnenkort wel verkocht. Uh, misschien wel, misschien niet. Het is echt, op dit moment wordt die strijd gestreden. Die wordt ja. al jaren gestreden en niemand weet welke kant het op gaat vallen. Maar ik denk dat dit Australische oordeel in de EU heel grondig gelezen gaat worden. Men wist dat het eraan kwam. Men wist ook dat het een hele grondige procedure was. Er zijn uh, dossiers van meters dik. En ik denk dat een aantal ambtenaren het voor het weekend hebben meegenomen en zeggen van nou, wat moeten we nou in Europa? Ja, nou ja, uh, u zegt ze zijn er al heel lang mee bezig. Ik had zelf nog nooit gehoord van CLA. Nee, maar u bent hartstikke slank, waarom <laughs> moet ik dat slikken? Nee, maar goed, de, maar mensen die dus bezig zijn om af te vallen, die, die kennen dit dus wel. Ja, loop maar er is zo'n zo winkel binnen, ik mag geen namen noemen, maar nee. we zullen allemaal van die potjes verkopen en dan zie je het staan. We staat en op gewoon het web, op CLA. Ja, CLA okay. en op het web uh, word je ermee doodgegooid. En het is ook niet duur, hè? Nee, vergeleken met sommige andere pillen niet. Uh, als je kijkt naar de in- en de verkoop... kijk, die olie die kost inkoop een euro per liter. En dan moet je er wat aan omzetten en mm. verpakken. En dan verkoop je het voor 200 euro per liter. Mm. Dus de winst is wel uh, dus heel netig. Dus en ik er nog wel voor uit ons bed komen? Uh, voor die verdiensten. Doen. ja. Nou, nou. nou, ik vind onderzoek ah. leuker. Oh, nou, oké. Okay. Het... Wordt het veel verkocht in Nederland? Ja, er zijn geen omzetcijfers, omdat nee, nee. er veel via het web loopt. Ja. Maar het is een van de meest populaire uh, afslankmiddelen ter wereld. Er oh. wordt ook heel veel toekomst ingezien, omdat je dan dus in eten kan stoppen. Ja. Dus dan krijg je niet alleen de pillenkopers, maar ook de mensen die langs het uh, yoghurtschap lopen. Precies, en dan zeg je, ik ga uh, chocola kopen waar ik van afval. En dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. Ja, of in ieder geval, waar ik niet van aankom. Ja. Dan heb je dat schuldgevoel niet en toch lekker chocola. Dus ze hadden hier enorme verwachtingen van. Ja, ja, ja, ja, ja, die verwachtingen van de verkoop. Kijk, de verkopen nu lopen al in de miljarden. En de verwachting was dat ze er nog vele miljarden bij zouden komen. Maar werd er ook echt geadverteerd met deze reep bevat dat en dat... en daar slank je vanaf? af? Uh, in de Verenigde Staten en in China, ik denk het wel. Ik lees niet alle advertenties nee. daar, maar daar, maar daar wordt is het verkocht. In en eten. Australië? Australië is er dus nu gestopt. Ja, maar ja. Dat, daar werd mee geadverteerd? Nee, want manier. ze mochten het nog niet verkopen. Aha. Uh, ze wilden het gaan verkopen... En dat is nu tegengehouden, dus dat gaat niet door. Nou ja, maar goed, in Amerika komt ook die hele low-fat-rage uh, vandaan. En er is geen land ter wereld waar zoveel uh, mensen rondwaggelen als daar, hè? Ja, al die rages komen uit de Verenigde Staten. Daar zie je aan dat het niet komt door een tekort aan CLA of een tekort aan nee. uh, low vet of zo. Heeft het ook nog iets te maken met de totale gekte rondom voedingssupplementen? Jan en alle man, er bestaan hele ketens van. ja. Ja, daar zitten natuurlijk zulke winsten in. Kijk, die winst van, ja. van, van 200 keer heb je ja. op al die supplementen. Je koopt een ton van dat spul voor, uh, voor een paar euro. En je verkoopt het voor een paar euro en per het Zijn er een paar uitzonderingen naar uh, eigenlijk allemaal flauwekul? Ja. Uh, er zijn een paar vitamines die je moet nemen. Maar uh, het grootste is flauwekul. En er zitten veel gevaarlijke spullen tussen. Je had onlangs nog dat uh, DMAA, wat door bodybuilders en zo werd geslikt... is nu ook van de markt, omdat het hersenbloedingen zou veroorzaken. En je hebt troepen van die, van die kruiden en zogenaamd homeopathische middelen. Niet echt homeopathisch, want er zitten heel veel van allerlei kruiden en thees in. Waar echt heel veel vergif in zit. Maar ja, mensen willen wat slikken. Ze hebben weleens gezegd de mensen zijn de enige diersoort die uh, die wil slikken. Ja. En de mensen willen ook bedrogen worden, dat is ook een hele lawaai uitspraak. Ja, ja, ja, Goed, ja, ja. hartelijk uh, dank. Meer de zoogleraar, voedingsleer Martijn Katan, hoort u over het verbod in Australië op het ook in ons land populaire middel CLA. Goed, dankjewel. Zometeen na tien uur, Peter. Marike van der Pol gaat uh, over haar nieuwe boek praten. Sarah Sluimer komt over ongewenste toenadering praten. En we hebben het over de Wereld de Natuurfonds en natuurlijk de boeken. Tot zometeen. Verkiezingen bij troskamerbreed. Straks rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.